het is grappig hè, want je hoort allerlei termen en ik denk inderdaad van in de haak zijn. Mm -hmm. heb, je, heb je dat wel eens, uh, ook wel eens uh, onderzocht? Van, nee. Om, kijk, ik denk natuurlijk van Nederland, uh, molens en, en, en polders, dat is natuurlijk onze oorsprong. Ja, en er komen heel veel termen natuurlijk, die komen in het gewone leven ook. Uh. Ik, maar ik, ik ben geen uh, taalkundige, tenminste in de zin van... Uh, dat je erachter komt van wie, vo wie voor het eerst uh, een term inderdaad gebruikt. Kijk, ja, ja. Ik, kan, ik kan zeggen van uh, het loopt op rolletjes, dat komt uit de molenwereld, maar dat weet ik niet. Dat kan ook, jij ja, bedoel, uh, ja. de, de Egyptenaren gebruikten ook al dus houten rollen zeg maar, dus om hele zware stenen ja. ergens heen te rollen. Dus ja. ik durf eigenlijk niet te zeggen dus dat dat uh, echt vanuit de molenwereld komt, maar ja. Het zou uh, kunnen en dat dit in de, dit in de haak is, dat, ja, dat, het, het klinkt leuk als je zegt van ja, dat komt uit de molenwereld, dat kan. Ja. Ik, ik sluit het niet uit, maar ik weet het. Ja. En zwichten? Ja, dat, ja, wat was er eerder? Het, het woord zwichten van uh, ja, je wijkt terug zeg maar. Of kwam het eerst bij het molen gebeuren en kwam het later dus in de taal? Ik bedoel, kwam het later dus in het gewone spraakgebruik. Uh, Want in molentermen betekent zwichten? Minder zeil voorleggen. De zeil minderen. Hetzelfde wat ik zei, uh, reven op een uh, zeilboot. Ja. Dat heet in de molenwereld uh, zwichten, maar nogmaals, wat er, wat er eerst was, het gewone gebruik zo, maar dus van, de, van het woord of niet, of dat het eerst in de molenwereld kwam, weet ik niet. Ja.